5 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Farmsum in Groningen woedt brand in een natriumfabriek. De precieze oorzaak is niet duidelijk. Er ging iets fout bij het overladen van natrium. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer heeft zich teruggetrokken. Vanwege de brand is het voor de hulpverleners te gevaarlijk om het terrein te betreden. In het gebouw zou zo'n 200 à 300 kilo natrium liggen. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven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 De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door oud-generaal Pérez Molina. Hij kreeg bijna 55 van de stemmen. De 60-jarige Pérez Molina is lid van de rechtse patriotistische partij. Zijn rechtspopulistische tegenstander, Zon, kreeg 45 van de stemmen. Ook in Nicaragua waren gisteren presidentsverkiezingen. Het is nog niet duidelijk wie daar heeft gewonnen. Maar Uit opiniepeilingen blijkt dat de zittende president Ortega een goede kans maakt op een derde Amstermijn. Het weer: weinig ruimte voor de zon. Staat vooral aan de kust een stevige noordoostenwind bij een graad of 12. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede leven.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 Maar welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En het is weer tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Um, wat gaan we doen? Harry Nilsson, Eric Idle, Pink Floyd, Colin Blanstone en de Moody Blues. Dat zijn zo uh, ongeveer uh, de plannen. Laten we beginnen met uh, Harry Nilsson. Het is een heel gek album dat in uh, 1980 van hem uitkwam. Flash Harry heette dat album. Um, het zou zijn allerlaatste album worden. Zijn laatste LP. Veertien jaar later overleed hij. Eigenlijk helemaal gesloopt door uh, drank. En nou ja, laten we het noemen een wild leven. En het schijnt dat hij nog maar een paar dagen voor uh, zijn overlijden... de laatste hand heeft gelegd aan uh, een album waarvan we tot op de dag van vandaag niks gehoord hebben. Dus Flash Harry zou zijn laatste officiële echt verschenen album worden. Er werd buitengewoon weinig aandacht aan besteed. Ook niet door de platenmaatschappij. En dat vind ik een beetje onterecht. Ja, de Harry nielsen kenners die zeggen... ja, de man was eigenlijk al half gesloopt op dat moment... Uh, en uh, had geen enkele inspiratie. Ja, ik hoor het er niet aan af. Ik vind het een lekker melig album geworden en... Uh, er staan ook wat merkwaardige dingen op. Daar kom ik zo op terug. Um, ik wil eerst laten horen... Always look on the bright side of life. Dat kennen we natuurlijk van Monty Python. Het werd gezongen door Eric Idle. Die uh, dat liedje zong in uh, Life of Brian. Uh, Eric Idle was een hele goede vriend van Harry Nilsson. Die trouwens bevriend was met iedereen. Een van de beste vrienden van Harry was uh, bijvoorbeeld John Lennon. Die uh, in zijn wilde jaren graag en veel met Harry uitging. Um, in ieder geval...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 Help things turn out for the best Always look on the bright side of life Always look on the light side of life If life seems only rotten There's something you've forgotten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 Harry Nielsen, liedje van Eric Idle, met wie hij goed bevriend was. En Eric Idle, die heeft voor Harry opgenomen het liedje Harry. Dat was eigenlijk bedoeld als een soort persoonlijk cadeautje. Maar Harry heeft het op de LP Flash Harry laten zetten. Misschien omdat hij zelf niet genoeg materiaal had. Maar leuk is het wel. Eric Idle.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 Come and share a joke or two. Come and have a smoke or two. You can have some Coca Cola too with Harry. Harry, Harry's there well with you. With too. you too. Come I'm and have a tune or two. You can share a tune or two with you and, and Harry. Harry. A little gentle song A sort of sentimental song At least it didn't take us very long Harry, Harry, Harry, Harry En uh, Harry, bijgestaan door een uh, Britse actrice van wie de naam ontschoten is. Nou, wat geeft het? We blijven in, uh, in Engeland. Pink Floyd nu. 1969. Pink Floyd uh, componeert de soundtrack voor de film More. En uh, een gelijknamige LP kwam uit. Daarvan wil ik laten horen het uh, nummer, daar moet ik even nadenken, Cirrus Minor. En het bijzondere van deze plaat is dat het de eerste was die verscheen zonder Sid Barrett. Die was inmiddels uit de groep gezet. Ja, omdat er niet meer met hem te werken viel door uh, uh, hevig drugsgebruik was Barrett totaal de weg kwijt. En uh, ja, die heeft dan nog het bekende verhaal dat Barrett plotseling opdook in de studio toen ze Dark Side of the Moon jaren later aan het opnemen waren. En de overige leden van de groep herkenden hem niet meer. Een kaal, oud, dik mannetje dat plotseling in hun midden stond. Goed, eerste plaats zonder Sid Barrett, Moore, Sirius Minor. Ach ja, 1969, More, de film en de soundtrack van Pink Floyd. Cirrus Minor was dat. We blijven in Engeland, we gaan naar 1974, naar de LP Journey. Een uh, soloalbum van Colin Blanstone. Nou ja, soloalbum, dat moet je wat uh, betrekkelijk zien, want Argent... Rod Argent is altijd de, laten we zeggen, de muzikale ruggengraat geweest van, uh, uh, van Colin Blanstone. Dus ook op zijn soloalbums zie je Rod Argent altijd weer achter de toetsen zitten... en hij verzorgde ook een heleboel composities en arrangementen voor uh, Blanstone. En uh, dat is best bijzonder in het begin van de jaren zeventig... omdat uh, nadat ze uh, samen in de zombies hadden gezeten... ze ieder hun eigen weg leken te gaan... Argent richtte zijn uh, uh, groep Argent op. Daar had hij uh, een aantal hits mee. Hold Your Head Up is uh, de bekendste, denk ik. En hij maakte daar best uh, ja, ruige rockmuziek mee. Terwijl Blundstone Trouw bleef aan uh, ja, het geluid van iemand die prachtige ballades kan zingen. Dat past ook heel erg goed bij zijn stem. Zijn allermooiste LP vind ik Ennis Moore, maar toch wil ik wat uh, laten horen van een LP die daarna kwam, Journey, zoals uh, gezegd, uit 1974. Een nummer uh, van de hand van Rod Argent. Uh, het is wonderful en uh, ze worden bijgestaan door de King's Singers. Ik laat de totale uitvoering horen van nou, dik zes minuten. Het is zo vervelend dat op de radio dit soort nummers altijd wordt teruggebracht tot een minuut of vier. Bah, doen we niet. Wonderful van Bluntstone, zullen we nog eentje doen van hem? Waarom ook niet? Het is een beetje een gek nummer, een eentje geweest van Dave Stewart. Ja, de Dave Stewart, die samen met Annie Lennox... Eh, buitengewoon veel succes had in eh, de Eurythmics. Hij componeerde en bedacht alles. En Annie Lennox eh, met haar prachtige stem eh, gaf het geheel vorm, zou je kunnen zeggen. Nou, die Dave Stewart uh, die ging uh, allerlei solo-projecten doen... nadat uh, hij gestopt was met uh, het Eurythmics-project. En uh, hij zocht, en dat vind ik echt heel bijzonder... hij zocht uh, uitgerekend Colin Blanstone op... om te zingen What Becomes of the Brokenhearted. Een uh, hit uit het eind van de jaren zestig... gezongen door Jimmy Ruffin. Een echte ja, Tamla Motown-plaat. Uh, en wat doet Stuart? Hij zet een heel ja, koud jaren tachtig geluid tegen die prachtige stem van Blandstone aan. Je zou zeggen dat bijt elkaar, maar het pakt heel erg mooi uit. Tot volgende week. this land of broken dreams I have visions of many things but happiness is just an Dat vind ik een heel mooi nummer. What becomes of the broken Heart, van Colin je Dankjewel, Jan Emaus. Een maand geleden presenteerde dichter... overigens ook op dit moment stadsdichter van Amsterdam. Dus dichter, schrijver, beeldend kunstenaar, F. Starik, een nieuw boek. Wederom een verzameling verslagen van eenzame uitvaarten. En de titel is Eén Diep: schetsen van verloren levens. Ja, dat is dus verloren levens van hen die sterven en, en voor wie om wat voor reden dan ook niemand een uitvaart regelt. Dat doet de gemeente dan en F. Starik die zorgt dan voor een gedicht van eigen hand of een van zijn dichters uit de zogenaamde poele des doods. Het gedicht geeft ze een kontje naar God, zei hij onlangs in een, zo verwoorde hij het althans onlangs in een interview in Dagblad Trouw. Uh, de boekpresentatie die vond heel gepast plaats op een begraafplaats. Namelijk de Ooster in Amsterdam. En dan, om nog preciezer te zijn, in het Uitvaartmuseum al daar. En het was bijzonder. En het was luidruchtig. En het was zeer rokerig. Nou, wat wil je? Ik had de multikunstenaar Peter Zegveld... en muziekman Dolf Plantijd uitgenodigd... samen met hun krankzinnige, machinale muziekinstallatie. Dames en heren... Vergeeft u mij mijn volume? Dat is om het praatje kort te houden, want u bent namelijk getuige op de wereldpremiere van de eerste woordloze boekpresentatie ter wereld. Dat heeft een oorzaak omdat ik Peter Zegveld en Dolph Plantijd bereid gevonden heb om deze boekpresentatie op metaforische wijze te doen verlopen. Namens het Uitvaartmuseum moet ik u vertellen dat de brandmelders zijn afgeplakt, maar dat dat waarschijnlijk niet voldoende is. Blijf rustig, panikeer niet, de melding is vals. Zodra Peter Zegveld klaar is met muziek maken, kunt u het boek bij mij kopen. <truimert> Dat heb je daar alles gebruikt? Want ja, heb je die wel de, gehoord? Ja, heel veel. Die heb niet gehoord. Die heb ik niet zo goed gehoord. Dames en heren, en Wil van het feit dat dit een woordloze boekpresentatie is. verleen ik toch een woord van de zes seconden. aan de directeur van het Uitvaartmuseum. die dit alles heeft mogelijk gemaakt. en die wil vertellen dat het museum voor u open is. En dat ik het uh, dat, je, dat er bijna niks in staat, maar dat je er toch gratis in mag kijken. Nou, dat gaat hij nu ja, vertellen. Dat ga ik nu vertellen, bedankt. Wij, wij zijn bezig met uh, de voorbereiding voor een grote tentoonstelling, Afterlife. Die gaat uh, open, uh, is te zien vanaf 3 november. Die vindt plaats op de Nieuwe Ooster en in het museum. En uh, ja, vandaar dus dat het uh, aantal ruimtes helemaal is leeggeruimd. Maar als je door de gang Deze loopt, helemaal aan het eind. Links en rechts zijn twee ruimtes die nog wel toegankelijk zijn. Dus gaan vooral even kijken. Dat was het. Oké. Okay. Hey, en hoe vaak? Dit is je dus voor de eerste keer dat jullie dit. Nee, want op de uitmarkt hadden we het ook gedaan. Ja. Uh, hartstikke goed. Ja. Nou. En, en, en waar wil je staan of waar wil je optreden of is dit uh, de, gewoon uh, overal begin... braderieën, plattelandsvrouwen die nog staan. Maakt niet uit. Het <laughs> podium. E ja. Tuurlijk. Je bent gewoon uh, in te huren voor feesten en partijen en nee, nee, niet persoonlijke ja. dingen, of wel? Uh, ook voor persoonlijke dingen. Als mensen overleden zijn, dus echt to the point, zoals vandaag. Ja. nee, nee maar het, is, het, is, het kan ook op poppodia en het kan ook. Uh, het is gewoon heel erg leuk om naar te kijken en ja. het is spannend. Ja. En soms zit je er echt helemaal in ja. en dan denk je weer, wat zit ik nou naar te luisteren? Wat een chaos en opeens is het weer mooi. Ja. Hey, en, en was het ook uh, heel erg veel lol om het te maken en te bedenken? Nou, en dit is een, een project van uh, 1980 begonnen of zo, denk ik. En het is nu uitgegroeid tot dit? Nou, nee. Dit, de, er zijn nog veel meer van die dingen. En dit is gewoon een klein setje waar we snel en uh, doeltreffend mee kunnen optreden. En hoe noemen jullie het? Uh, dit is Scherzo Mechanica. Scherzo Mechanica. En um, in, ho in hoeverre spreek je dingen af? Of heb je gewoon allerlei dingen wel uitgeprobeerd? Maar ja, heb je voor jezelf je een soort... heleboel heel veel dingen af. En daar gaan er dan een paar komen dan tegen, omdat we helemaal in vervoering raken van, van die machines. Ja, ja, ja. Je wordt zelfs zo opgewonden van. Ja. Ja. Dus dan, uh, dan... gaat het door en dan proberen je elkaar toch uh, te blijven vinden. Oh, dus... Dat is heel belangrijk. Dat We niet allebei de andere kant van het heelal op uh, vliegen. Maar het is improviseren. Je weet wel van wat voor geluiden ja, uit bepaalde... We wel een heleboel dingen al uh, qua geluid. Van ja. oh ja, dat... hé hey, joh. Ja, dat is wel mooi. <laughs> Ja. Hé, hey, maar eh, eh, heb je dan wel verschillende stukken of hebben ze iets nou... Ja, nieuw... nee, we hebben, een stuk, uh, we hebben uh, een stuk dat heet Mussolini, we hebben een stuk dat heet Vliegtuig. Er we we, zijn wel titels. Dit was wel een beetje, er was Eins, zwei en ook heel veel Italiaans ja, dat, bij. Ja, dat, ja dat is, de ene was Mussolini en het andere ja. was, uh, de, ik denk Hitler, maar ja. daar hebben we nog geen nummer van, maar dat ja. komt dan. En dan, uh, wat dus we weten die sferen duiden we aan ja. met, met titels en dan... Zeg, we doen we een overgang van Mussolini naar Hitler? Dat ja? gebruiken we daarvoor? We dan de, de Alpentunnel. Ja, oké. Okay. <lacht> nou ja. Bedenk je dit ter plekke? Ja, tuurlijk. <lacht> <lacht> nou goed. Blijf hier. Ja. Nee, nou, whatever. Wat lijkt me heerlijk om te doen nou. Het is heel leuk om te doen. Ja, ja. Maar ja, het moet wel zo leuk zijn dat mensen het ook heel leuk vinden om naar te kijken ja, precies. en te luisteren. Want anders staan we een je... beetje onszelf af ja. te Dan heb je aan hem natuurlijk kijken. wel een goeie, hè? maar jij bent niet zo ja. aan ik acteren. Hij geeft er nog iets extra's aan. Nou ja, ik, ben, ik ben geen acteur. Nee, je bent helemaal in de muziek, in die snaar. Ik ben eigenlijk, ik ben uh, al twaalf jaar technicus bij Peter. En we zijn vorig jaar voor het eerst samen gaan spelen. Dat is echt wel heel laat vind ik, maar dat is uiteindelijk ja, ja, ja. gebeurd. Nou, wat leuk, toch? Ja. We doen kindervoorstellingen samen dan, ja. uh, maar dan acteer ik ook niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dan doe je niet. Nee, maar. ik acteer wel, maar. Uh, Even een ander stuk weer, Dat heeft hij weer niks mee te maken. Wat voor stuk dan? Dan nou, speel ik ook muziek hoor, maar dat is ja. toch wel een stuk. Uh, over Captain Bivard van Coven van de Bosch. Oh. -jo -jo oh, doe je daar ook mee? Ja, ja. ik, ik, ik, ik, ik uh, speel de bas. Uh, oh, en goed. Bouter speelt de gitaar en René speelt de gitaar. Maar dat is helemaal in Groningen? Nee, we spelen vanaf 24 november door het land. Oh, nou is een hele goeie. De plakker gelijk af. Heel dan. goed hoor, Frank ja? Lammers. Ja. Ja. Top, ja! Oh. Een zoutje. Een natje in de zorg. Nou, ik neem ook een. Nou. Als je ergens de schert ziet, eh, mechanico's ziet aangekondigd... nou, zorg dan dat je gaat kijken. Ik vind het een prachtig theatraal spektakel voor, voor je ogen, je oren... en je neus met al die rook. Goed. Of reserveer ook vast voor de voorstelling Low Yo-Yo Stuff... Hè, van het noord nederlands Toneel met Frank Lammers als Captain Beefheart. Ze zijn op tournee vanaf 23 november tot en met 24 december. Of ga volgende week zondag kijken naar de kindervoorstelling... Ongewone gebeurtenissen van Peter en Dolf in Tilburg. Of... Want eh, waar ging het ook weer hier om? Ja, daar in het Uitvaartmuseum, dat na dit optreden vol rook stond. Het ging om het boek Een Steek Diep, een Steek Diep van F. Starik. Het lijkt me wel gepast om te besluiten met een, uh, een verslag... van een, een van die eenzame uitvaarten. Je hebt je adem ingehouden als er een auto voor de voordeur stopte... Eenzame uitvaart nummer 57. Deze woensdag, een mooie, koude, heldere woensdag... 5 april 2006, gaan we een meneer wegbrengen... die een week of drie onopgemerkte dood in zijn Amsterdamse woning heeft gelegen. Antoon Johannes Wessel. Geboren op 18 mei 1928 in Amsterdam. Gevonden op 28 maart van dit jaar. Zijn ontzielde lichaam moest door de brandweer uit het raam van zijn etage op driehoog hoog worden getakeld. Hij wordt begraven op Sint-Barbara. Het vuil in zijn huis ligt ruim een meter hoog opgetast. Dit maakt het onmogelijk de woning op de gebruikelijke wijze door de deur te betreden. Er huist een omvangrijke muizen- en rattenpopulatie. Gaat u ervan uit dat het lichaam hun tot voedsel heeft gediend? De GGD, de politie, de dienstdomeinen waaraan onopgeëiste bezittingen vervallen, het bureau uitvaarten van gemeentewegen, de woningbouwvereniging, al deze instanties proberen de noodzakelijke ontruiming op elkanders bord te schuiven. De een met een beroep op de volksgezondheid, de ander met een beroep op de onbruikbaarheid van de inhoud van de woning. De man werd eens per week opgebeld door een medewerker van de GGD om te controleren of hij nog leefde. Dat heet Vangnet, een telefonische dienst die ook wordt verleend aan categorische weigeraars van alle vormen van hulp en of bijstand. Na de derde week dat de telefoon niet meer is opgenomen, wordt de politie ingeschakeld om een kijkje te nemen. Zo is het gegaan. De details zijn even gruwelijk als inwisselbaar. De eenzaamheid van deze man, bij wie de laatste jaren eens per week de telefoon rinkelde, was totaal. Misschien sprak hij tot de watervlugge vrienden in zijn huis. Misschien vond hij het heel gezellig zo. Van zijn geluk weten we niets. Burgerlijke staat ongehuwd. Er is geen familie bekend. Jongsleden zaterdag werd er door bureau Bug... een advertentie geplaatst in het parool en de telegraaf. Vandaag, woensdag, tref ik ruim bij tijds arriverend op de begraafplaats... een oudere heer in de koffiekamer aan met een stoffig hoedje op... Een vriend van de overledene. Ze gingen wel eens samen koffie drinken. In de looier, vertelt hij. Altijd op woensdag. Hij kwam graag in de looier. Meneer Wessel verzamelde een tijd lang Russisch zilver. Dat is hij allemaal kwijtgeraakt. Zijn overvolle woning is al eens eerder ontruimd... omdat het niet meer ging. Er kwamen twee van die kaalgeschoren mannen... van een of andere dienst, vertelt meneer. Die zeiden dat het allemaal naar de vuilverbranding ging... maar die heus wel hadden gezien dat het om Russisch zilver ging. Ja, Antoon had wel geld, hoor. Had een goed pensioen, maar hij is altijd een zuinige man gebleven. Dat kwam van de oorlog. Aan het einde van de oorlog is hij gearresteerd. Hij is toen, na zijn vrijlating, met een brood onder zijn arm... naar de Panamakade gelopen. Daarbij zijn zijn tenen afgevroren. De oude man met zijn stoffige hoedje is nog wel eens bij hem thuis geweest... op zijn halve woning. Ook daar hadden ze koffie gedronken, in de keuken... Want verder was er nergens plek om te staan of te zitten. Het was geen erg sterke koffie geweest die zijn gast had voorgezet. Dan arriveert Van Bokhoven in zijn eigen auto een Ford K. Gezellig bol autootje. De dienstauto, vertelt hij, is een Toyota, een Corolla. Hij had laatst op internet gelezen dat het om een Honda zou gaan. En dat is het niet, een Honda. Deze Honda is in werkelijkheid een Toyota, waarvan akte. We gaan buiten staan roken. We bemerken dat het koud is, mooi zonnig, maar ijskoud. Van Bokhoven heeft vanmorgen de K.A. moeten krabben. De lijkwagen arriveert met een verlengde volgauto erachteraan. Meneer Nijman komt eruit gestapt. Hij zou anders geen vervoer terug hebben. Dan moest het maar zo. Acht dragers omringen de kist. De kist zal gedragen worden. Als hij uit de lijkwagen wordt geschoven... walmt een doordringende vlaag van een chemische potporigeur medewagen uit. Die slaat op slijmvliezen. Ik nies. Daar komt ook de magere, zijt eindeloze gestalte... van de dichter van dienstenbegraafplaats opgewandeld. Er zal nu al niemand meer komen, oordeelt Van Bokhoven... als we onze sigaretten tot de laatste trek naar binnen hebben gezogen. De muziekkeuze wordt vastgesteld... Vivaldi, absoluut. En dan moet het de lente maar zijn, weet de vriend. De herfst is het ook mooi, hoor, opperik. Maar het moet per se lente wezen. De lente duurt wel tien minuten. Die dan maar als laatste, geeft hij uiteindelijk toe. Dan dragen we de kist ondertussen vast naar buiten. We gaan naar binnen. Morgen, Stimo, Nijmans nummer één, weer klinkt al. We zetten ons neder in de krappe bankjes... Dichter van dienst, Erik Lindner, rechts van het gangpad, de vriend met het stoffige hoedje, van Bokhoven en ik, zetten ons op links, allemaal op de eerste rij. Als de ochtendstemming klaar is, komt Nijman naar voren en geeft de dichter het woord. Die wurmt zijn lange gestalte uit de bank en komt helemaal rechtop voor de kist te staan. Hij spreekt. A. Wessel. Je naambordje hangt nog naast de bel. Op een deur recht tegenover een nieuwbouwflat. In een chique straat waar je niet werd uitgezet. Op jouw etage hangen lakens voor het raam. Er staat een wandrek met spullen tegenaan. Ik zie verfblikken en dozen en flessen. Ze hebben de gevel net gezandstraald. Nieuwe lantaarnpalen branden in de straat. De loodgieter zit nog op de hoek. Twee bulten in de stoep. Een speeltuin, klimrek, glijbaan, zandbak. Afgedekt met zeil... Een bank met dichtregels erop. Een stenen tafel met een dam- en ganzenbord. Ik weet het, meneer Wessel. Dit is gebeurd. Je hebt er niets aan dat ik het zeg. Je bed heeft niemand overeind gezet. De muizenpoten langs je broek kietelden als een meisjeshand. Ik sta je tegen een kist te praten terwijl je vocht... tegen schimmel, stank en brand. Je hebt het niet gered. Zo vaak heb je je spullen verzet... De straat uitgelopen tot het eind. Langs de winkels in vensterglas en verwaren. Naar de supermarkt en weer terug, drie trappen op. Je hebt de trapleuning vastgepakt en je omhoog getrokken. De tas met je vrije hand een paar treden hoger gezet. Je adem ingehouden als er een auto voor de voordeur stopte. Eetlingen. Dan klinkt het air van Bach en komt Nijman nogmaals naar voren. Vraagt de vriend met het hoedje, die eerder aankondigde... staande bij het graf wel een woord te willen spreken... of hij toch niet liever hier en nu het woord wil doen. Bij het graf verklaart hij zich nader... is er nogal geluidsoverlast van de treinen en zo. Vriend knikt en gaat bij het kathedertje staan. Pakt het voorwerp beet en streelt voorzichtig de houten rand van de standaard. Hij is zijn hoedje op de bank achtergelaten. Dan vertelt hij van de oorlog... Het brood, de tenen en hoe intelligent Antoon was. Een meesterdrukker, die ook goed overweg kon met Griekse tekens. Later monsterde hij aan op een cruiseschip... waar hij het drukken van de menukaart verzorgde... en de mededelingen van de kapitein. Hij is jaren onderweg geweest. China, Japan, New York. En uiteindelijk scharrelde hij weer door Amsterdam. Hij memoreert de genetische eigenschappen van Antoon die hem tot een eenzaam bestaan dwongen... en dat hij graag een zijst begraven had willen worden. Daar wist hij een prachtig kerkhof. Omdat het zo allemaal ook wel goed is. Om tenslotte de gemeente te bedanken voor de vriendelijke woorden... en de keurig verzorgde uitvaart. De chemische parfumgeur maakt langzaam plaats... voor de onmiskenbare geur van het bederf. Dan schettert de lente door de aula. De kist wordt door de achtdragers langzaam de aula uitgereden. Buiten wordt hij geschouderd. We lopen naar Antoons laatste rustplaats. De bloemen worden van de kist genomen. We nemen een moment stilte in acht. De vriend heeft zijn hoedje weer opgezet. Zo heeft hij zijn handen vrij. Hij legt zijn bloemen op de kist. Dan zakt de kist tot helemaal onder in de kuil. Die gaat hier niet meer weg. was het toch eventjes lente in november. Nou, dat kon ook eigenlijk wel met het weer van de afgelopen week. En uh, dan zijn we weer rond. Hè? De groentevrouw begon ermee met dit uh, weerbericht. Die, vond, uh, die had ook zin in de winter, weg met de lente. Uh, Eén steek diep van F.Starik is uitgegeven door uh, Nieuw Amsterdam. Um, we gaan naar onze laatste minuten. Die zijn voor een nieuw verhaal uit de Stratofoon. He, u weet dat ding is te vinden op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam-Oost. En virtueel op uh, www.stratofoon.nl. Portretjes van gewone mensen uit een gewone buurt. En ze zijn gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Portret nummer 25. Pick-up artist. Als ik echt wil. Als ik echt ergens op de wereld ben... in een grote stad zoals Amsterdam, Londen, Berlijn, New York... dan als ik een one-night stand wil... En het is vrijdag of zaterdagavond, dan is het acht of negen van de tien keer zeker zo dat ik een one-night-stand heb. Ik begin wel Hi. meestal met, uh, met sterke oogcontact. Hi, Frederik. Te zeggen van, hé, hey, ik moet dit gewoon even aan jou vertellen. Not... Dan een direct compliment oh, geven. Want je hebt echt wel een schattige klimaat. En vanuit daar een gesprek beginnen en dan vooral goed luisteren. Niet haar naam vergeten. En ervoor zorgen dat je dingen opneemt die zij zegt. Maar ook het gesprek te leiden. Oh. Toen ik 1921 was, had ik eigenlijk niks met vrouwen. Ik dacht dat alle vrouwen evil waren. Van buiten zag ik er gezond uit eigenlijk. Ik sporte nogal veel. Ik speelde toen veel tennis. Maar ik had niet echt een groot sociaal leven. En ik bracht eigenlijk heel veel tijd thuis voor de televisie door. Ik was gewoon echt zo diep gekwetst toen, alsof er een muur om me heen was waar gewoon niks doorheen kwam. Ik dacht gewoon, ja, dit gaat, gewoon, dit, dit gaat niet mijn ding worden, weet je. Ik word gewoon diegene die, weet ik veel, uh, veel geld gaat verdienen, eigen bedrijf gaat oprichten en dan uh, hoeren gaat bestellen of zo. Gelukkig kwam mijn toenmalige huisgenoten op een gegeven moment mijn kamer binnen en zei van heer Frederik, dit moet je lezen. Hij heeft me gewoon een boek gegeven, dat heet The Art of Seduction. En um, met die, met de, met de nieuwe kennis, heb ik uh, mijn huis weer verlaten. Ik was eigenlijk verrast hoe goed het ging. Vanaf het, van het begin waren er mooie vrouwen die ik totaal als out of my league beschouwde. Waar, waar, waar ik chemistry mee kon hebben. Zero. Nee, Mannen zijn in het begin 70% op het uiterlijk gefixeerd en 30% op de karakter. Terwijl het bij vrouwen al vanaf het begin anders is... Dat begrijp ik nu. Want toen, toen was ik gewoon, ja toen begreep ik dat allemaal niet. Toen kwam ik gewoon van out of my league tot hey, shit, ze spreekt met mij, ze praat met mij, ze, ze zoent met mij. <laughs> Holy fuck. Ja, see you again, hè? Ja, dat ik. Alright, ciao. Ja, dus het uh, was het verhaal van Frederick Satisfaction, zoals hij zichzelf noemt. Nou, mooi figuur. De Stratofoon. Deze week was hij gemaakt door Maartje Duin. Volgende week weer een nieuw verhaal. En luister ook naar www.stratofoon.nl. En vergeet onze website niet, hè? www.adelinevanlier.nl. Kan je ook naar mailen, hetgoedeleven@kro.nl Of uh, kom, uh, word vriend van mij op Adeline van Lier uh, bij Facebook. En uh, volgende week hebben we Florian Wolf. En hier vast een, een stukje van hem As they dream about what lies ahead So far, so good So call me the tall guy Top playing long and four eyes You just ain't seen nothing yet yeah, yeah, yeah. sure what I'm hungry for besides a peanut butter sandwich when my head is filled with worries I find my remedy in these melodies and sing my way out of the dead Memories, mental bullets, I try to dodge Some fuck-ups along the line And I'm a free-wheeling junkie Follow my nose, go wherever it takes me I'm sure I'll be fine Singing gear.